11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Vira aan de nieuwe hogesnelheidstrein die tussen Amsterdam en Brussel rijdt... kampt nu al met problemen. Vanochtend vielen tussen Amsterdam en Breda verschillende treinen uit... en hadden andere Vira-treinen vertraging. De Vira reed gisteren voor het eerst tussen Amsterdam en Brussel. En toen was er ook een storing. Volgens NS High Speed zijn er verschillende oorzaken voor de vertragingen. Al geeft NS geen details. De Belgische spoormaatschappij NMBS was niet bereikbaar voor commentaar.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 De overheid trekt volgend jaar meer geld uit voor ondernemers die aan de slag willen met het duurzaam opwekken van energie. Dit jaar was het budget nog 1,7 miljard euro. In 2013 wordt het 3 miljard. Het kabinet wil dat in 2020 16 van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Daarom worden projecten gesteund op het gebied van zonnepanelen, aardwarmte en de vergisting van mest en afvalstoffen. Ondernemers die in aanmerking willen komen voor de subsidie kunnen vanaf april volgend jaar een aanvraag indienen. Het aantal banen daalt voor MBO'ers en andere mensen met een gemiddelde opleiding. Voor hen daalde de werkgelegenheid in tien jaar tijd met 4,5 procent. Terwijl de werkgelegenheid voor lager en hoger opgeleiden juist stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Een deel van het werk voor mensen met een gemiddelde opleiding verdwijnt door automatisering of het verplaatsen van werk naar het buitenland. Het gaat onder meer om boekhoudkundig werk of het maken van berekeningen. Twee dj's van het Australische radiostation Today FM, die een omstreden grap hebben uitgehaald, hebben op tv huilend verklaard dat ze niet hadden voorzien dat hun reactie zoveel ellende zou veroorzaken. De twee belden het ziekenhuis waarin Kate Middleton lag en deden zich voor als koningin Elizabeth en prins Charles. Een verpleegster trapte erin en verbond de twee door met Kates afdeling. De uitzending leidde tot veel ophef. Vrijdag werd de verpleegster doodgevonden. Waarschijnlijk pleegde ze zelfmoord. De dj's voelen zich vooral schuldig tegenover de kinderen van de vrouw. Naar hen komen, en hen een groot hug het programma van de dj's is opgeheven... en het radiostation zendt alleen muziek uit. Twee grote adverteerders hebben zich teruggetrokken. En dan nog het weer... En het is zonnig vandaag. Er zijn ook wel buien met wintersneerslag. En de middagtemperatuur is ongeveer 4 graden. Morgen, zonnige periode, op de meeste plaatsen droog en een graad of twee. ANWB Verkeersinformatie met een file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afritzin, Michels, Gestel en Knoopend Empel. Twee kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. VOC-schepen, koopmanshuizen, specerijen, ze zijn allemaal onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse Gouden Eeuw. Wat is er van dat verleden doorgecijpeld naar het heden? Morgen begint er over een omvangrijke serie op televisie... en ik praat er zo alvast over met historica Judith Polman. En verder... Zo komen heel veel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. En in Zwolle hebben ze een revolutionaire zuivering die niet gebruikt wordt. Hoe zit dat? En wat waren de leukste en de irritantste reclames? Charles Bormans weet alles van de Loekies en de leeuwen. En wilt u ze zien? Surf naar gids.fm. Wie via het UWV wordt ontslagen, krijgt geen ontslagvergoeding... tenzij de ontslagen werknemers een ontslag succesvol aanvecht bij de rechter. Maar dat doen maar weinig mensen omdat het lastig is om aan te tonen... wat precies de nadelige gevolgen van je ontslag zijn. Tot nu. Want er is een rekenmethode ontwikkeld om objectief je ontslagschade vast te stellen. Aan de telefoon de bedenker van deze rekenmethode, Evert Verhulp. Meneer Verhulp, goedemorgen. Als hoogleraar arbeidsrecht kunt u misschien eerst even uitleggen hoe dat nou zit met die twee vormen van ontslag die we nog hebben. Via het ja. UWV en via de kantonrechten. Wat zijn de verschillen? Het ene uh, is dat de, de werkgever zelf opzegt. Uh, dus die moet echt een rechtshandeling verrichten zoals dat heet. Daar heeft hij toestemming voor nodig van het UWV. En als hij die toestemming niet heeft, dan kan de werknemer het ontslag standaard ongedaan maken. Dat is dus nou, Dat is een, een soort systeem dat stond uit de Tweede Wereldoorlog. Dat was met name bedoeld om de overheid controle te geven op de arbeidsmarkt. Dus ja. de overheid, tegenwoordig de UWV, maar de overheidsinstantie geeft toestemming aan de werkgever om op te zeggen. Als dat gebeurt, dan is er een... ...toets geweest, die eigenlijk met name is gericht op de arbeidsmarkt... ...en kan de werkgever dus gewoon de arbeidsovereenkomst beëindigen. Ja. En de andere methode die uh, wat sneller is... ...en uh, door werkgevers als veel eenvoudiger wordt ervaren... ...is dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden. Dan moet de werkgever een verzoek doen bij de kantonrechter. De kantonrechter beslist dan... Uh, nou, in, ...in ruim 90% van de gevallen dat die arbeidsovereenkomst zal eindigen... ...maar kent dan een standaardvergoeding toe... ...en die vergoeding wordt berekend aan de hand van een formule... ...die de kantonrechten tien jaar geleden... iets langer geleden zelf hebben bedacht... Maar nu heeft hij een nieuwe rekenmethode ontwikkeld... die enigszins objectief de schade bij ontslag vaststelt. En ah ja, die is te vinden op hoelangwerkloos.nl. Zou je toch als werknemer allemaal naar die kantonrechten moeten stappen? Ja, maar de werkgever doet dat, hè? De werkgever ja. mag kiezen. En als de werkgever ervoor kiest om het snel te doen, dan krijg je uh, een berg geld mee. En als de werkgever ervoor kiest om het via het UWV te doen, dus met toestemming van het UWV, duurt het iets langer, maar dan krijg je als werknemer geen berg geld mee. En die rekenmethode van u, die zorgt ervoor dat die werknemer kan vaststellen hoeveel schade die leidt. En dus kan een ontslagen werknemer uw rekenmethode alsnog gebruiken? Klopt, ja. Nu vechten maar weinig uh, ontslagen werknemers die UEV-beslissing aan. W waarom gebeurt dat niet volgens u? Nou ja, een van de problemen is natuurlijk dat je niet weet wat je zou moeten gaan vorderen. Want je kunt niet in de toekomst kijken. Um, uh, je weet dus ook niet precies wat je schade zal zijn. En dus is het heel erg lastig om naar een rechter te gaan en te zeggen... nou, ik schat dat mijn schade dit zal zijn. Want de rechter zal dan zeggen, ja, schatting, u moet dat toch wat preciezer formuleren. En anders kan ik niet verder. En hoe kunt u het dan met uw rekenmethode wel zo precies vaststellen? Zoals woonplaats, woonplaats, uh, leeftijd, duur van het dienstverband, uh, uh, de beroepssector waarin je werkzaam bent, de opleiding die je hebt. En als je dat invult dan kun je zien hoe lang iemand in die situatie gemiddeld werkloos is geweest in de afgelopen tien jaar. Uh, en daarmee kun je dus ook bij de rechter aannemelijk maken dat dat jou ook staat te wachten. En hoe lang is die methode nog te gebruiken? Want uh, ja, de versoepeling van het ontslagrecht komt eraan als we het nieuwe kabinet moeten geloven. De methode is te vinden zoals gezegd op de website hoelangwerkloos.nl. Veel dank voor uw uitleg. Even het voorhoop, ja. hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Amsterdam. De Gids. Of het nou om slootjes of meren gaat, het oppervlaktewater is vervuild met tonnen medicijnresten. Dat komt doordat de reguliere rioolzuivering, waarop ook ziekenhuizen zijn aangesloten, onvoldoende filtermogelijkheden hebben. Maar het waterschap groot Salland en het Isala Ziekenhuis in Zwolle... hebben een oplossing gevonden die internationale aandacht trekt. Een extra zuiveringsgebouw vlak bij het ziekenhuis. Die revolutionaire waterzuivering die miljoenen heeft gekost... is met Europese subsidie tot stand gekomen. Alleen, er gebeurt niks mee. Verslaggever Robert-Jan Boy toog naar het waterschap en het ziekenhuis. Goedemorgen. Ja, u wordt rechtstreeks geconfronteerd met de microfoon. In de gaten. We maken even een item over medicijnresten. Dus u komt net van het toilet. Gebruikt u medicijn als ze vrij mag zijn? Ik gebruik het wel, ja. ja. Elf stuks per dag. Dat is de moeite ook al Nou, dat is niet mis. Nee, Dan... ja, Ik moet nog van een dag worden. Oh, ik krijg ja. een nieuwe ECD. Kijk, dat zijn van die dingetjes. Maar dit gaat even over medicijnresten. Dus uw elf pillen Die komen uiteindelijk via uw ontlasting... De, de grote boodschap, ja. en wellicht ook de kleine boodschap... Ja. in het oppervlaktewater terecht. Juist. En daar kan, kunnen we wat aan doen. En dat is? Zuivering. Allemaal pijpen. In het midden een hele dikke zwarte pijp van nou, twee meter doorsnee. Hier een groot vat. Hier staat een uh, enorme grote betonnen bak met een paar honderd kuub. Ja. Aan bacteriën. Projectleider even blij. En die eten dan de makkelijk afbreekbare spullen uit het water. En vervolgens halen we dan met membranen uh, die beestjes er weer uit. En dan hebben we een, een behoorlijk schoon water. Uh, en dan het, dat, dat, dat, dat gezuiverde water gaat vervolgens nog in de nazuivering. Die haalt dan echte medicijnresten eruit. En dat doen we met actief kool. Dus. Al deze pijpen zijn eigenlijk verbonden met het ziekenhuis. wat we daar eh, laten we zeggen, een paar honderd meter verderop zien liggen. Dat klopt, ja. ja en... als, je, als je goed kijkt, zie je daar nog net ergens een groen kastje staan. Daar, daar zit een pompkelder onder. Ja. En die pompt het water uh, hier bij ons uh, de installatie in. Hoeveel medicijnresten gaat het om? Uh, nou, ongeveer uh, een stuk of veertig verschillende soorten stofjes. En uh, op jaarbasis heb je het dan over. pak een beetje 150 kilo medicijnresten. Is dat veel voor een ziekenhuis? Nee, dat is gewoon. Ja, dat, is, dat verwacht je bij een ziekenhuis, uh, die, die, uh, die vrachten. Ja. En dat zou anders in het oppervlaktewater komen? Nou, een deel daarvan die halen we op een normale zuivering eruit. Maar het deel wat, we, wat op een normale zuivering niet eruit gehaald wordt... dat halen we hier er wel uit. En dat, dat gedeelte wat dus in een normale zuivering niet eruit gehaald ja. wordt... dat komt dus inderdaad in het oppervlaktewater terecht. Hoe schadelijk is het eigenlijk als de medicatieresten in het oppervlaktewater terechtkomen? Um, nou ja, uh, steeds meer onderzoek laat zien dat je de effecten gewoon uh, waarneemt daarvan. Hè. Die medicijnen die behouden hun werking en uh, in het, het water uh, stikt van de levende organismen. En die reageren ook op medicijnresten. Overal zijn ziekenhuizen, overal zijn medicijnresten. Ja, klopt. Microafontreinigingen speelt overal. En dit ja. zou een oplossing kunnen zijn? Ja, zeker weten we. Ja. Maar... De boel ligt stil. Ja, helaas, helaas. De boel hebben we stilgezet. Omdat uh, je kunt inderdaad vrijwel alles eruit halen. Alleen dat gaat gepaard met een hoop kosten. Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Ja, en dat is een vraag die uh, ik niet kan beantwoorden. Gelukkig is hier de heer Ochel van het bestuur. Wat is het probleem? Nou, het probleem is omdat we 70.000 euro tekort komen. 70.000 euro tekort? Ja. En kijk, we hebben hier een paar miljoen geïnvesteerd uh, voor een proef die, we, die geslaagd is. Wat is dan 70.000 euro, zou je zeggen? Ja, maar geld is duur op het ogenblik en uh, het ziekenhuis heeft net uh, nieuwbouw gepleegd. Uh, wij kunnen ook niet meer heffen dan we, dan, dan, dan, dan we werkelijk nodig hebben. En mocht het dus niet lukken uh, dat ja. we dat geld bij elkaar kunnen, dan rest ons eigenlijk niks anders dan uh, gewoon te stoppen hiermee. Dit zegt de heer Berens van het ziekenhuis. Nou, het ziekenhuis betaalt heel veel uh, geld aan de waterschap via de waterschapsbelasting. Uh, de waterschapslasten heet dat. Op het moment dat wij het nieuwe ziekenhuis ingaan, betalen we ook veel meer waterschapslasten. Want de WOZ-waarde van het nieuwe ziekenhuis is veel hoger. Dat klopt. De taak om water schoon te maken, dat is echt onze kerntaak. Dat doen we ook en dat zullen we ook blijven doen. Dat is helemaal geen probleem, daar betaalt het ziekenhuis ook voor. Maar hier gaat het om een extra slag hè? Om, om, om, om, om agressieve medicijnresten... ook uit het oppervlaktewater ja. weg te houden. Nou, dat klinkt misschien niet veel, maar voor een ziekenhuis is dat best veel geld. Want het gaat van je zorgbudget af. We moeten ons geld gebruiken om mensen beter te maken. En wij zeggen eigenlijk, wij zijn van de mensen en het waterschap is van het water... Ieder zijn een ding, maar we voelen ons natuurlijk wel verantwoordelijk voor het milieu... want we maken mensen beter in het ziekenhuis. En willen we willen ze ook graag naar een uh, omgeving sturen die gezond is. Het ziekenhuis heeft zijn, heeft zijn kerntaken, wij hebben onze kerntaken... maar we hebben ook een gezamenlijk belang. En ik, uh, ik hoop gewoon dat we in het gesprek wat we nu hebben met elkaar... dat we daar, uh, uit gaan komen. En samen met het waterschap is er vast een vaste manier te bedenken... waarop het voor het ziekenhuis betaalbaar wordt en voor het waterschap uitvoerbaar wordt. Wat wordt het over ingewikkeld allemaal? Ja, dat is altijd als het over geld gaat natuurlijk. Hè? Kijk nou naar de projectleider. Nou, die de heer hier... Evenblij. Kijk naar zijn treurige gezicht. Die begrijpt er misschien ook helemaal niks van. Je moet elkaar uh, vinden in het gezamenlijk belang. En dat is uh, dat wij met Europees geld hier een uh, mooi project hebben neergezet. En dat het uh, doodzonde zou zijn als dat nu uh, ja, op deze manier zou eindigen. Op 70.000 euro. Op 70.000 euro, ja. Dat is uh, treurig inderdaad. <laughs> ja. oh. Aan het laatste hoorde uw projectleider even blij van het waterschap groot Salland over die dure zuiveringsinstallatie die er dus voor spek en bonen bij staat. De beraadslagingen tussen het waterschap en het ziekenhuis Isala duren voort daar in Zwolle. Een verslag van Robert-Jan Boy die doortrekt. Die verder trekt bedoel ik. Raccoon. She walks in and says, come on, let's have it.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 Raccoon van de 1020 hersgeduaren CD, Liverpool Rain, no mercy. De gits.fm. De 17e eeuw. De Gouden eeuw, zoals die in de boeken is gaan heten. De eeuw van Nederlands glorie toen ons land de wereldzeeën bevoerde en alle vijanden trotseerde. En toch een eeuw die af en toe verbluffend op de onze leek. In dertien delen maak ik de komende maanden een reis naar die tijd. Op zoek naar de levende werkelijkheid van toen. Een reis naar de 17e eeuw met presentator Hans Goedkoop. Morgen staat namelijk een nieuwe dertiendelige delige VPO-NTR-serie over de Gouden Eeuw. En de serie wil dus graag de levende werkelijkheid van toen tevoorschijn halen. Gaat dat lukken? Bij me aan tafel Judith Polman. Ze is ook leraar in geschiedenis en cultuur van die 17e eeuw. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het mag wel Judith Polman. Judith zijn, jij en jou. Oké. Uh, doe ik vrijwel vrij hoor. maar goed. Judith, uh, je komt in de eerste aflevering aan het woord. Uh, hoe kun je nou laten zien wat zich in die, die Gouden Eeuw afspeelde? Ja, dat is natuurlijk een hele uh, uh, klus geweest. Um, op zichzelf boffen we natuurlijk met de 17e eeuw, omdat het ook fantastische schilderkunst is. Hè? Je kunt ook nog met 15e eeuws Roemenië tv willen maken en dan heb je pas echt een probleem. Ja. Dus we zitten met die fantastische schilderkunst, hele mooie gebouwen, maar ze hebben ook... Uh, ja, heel inventief. De, voor zover ik het gezien heb, hebben de makers ook heel inventief gezocht naar uh, locaties. En ook naar parallellen met in het huidige landschap en plekken. Ze zijn teruggereisd naar plekken die toch een mooie uh, indruk geven. Dat ja, zijn natuurlijk toch huizen uit de 17e eeuw, zijn heen. Natuurlijk, massa's huizen, ja. En ze komen op allerlei uh, plekken. Maar wat, het, wat aardig is, is dat ze juist niet geprobeerd hebben om dat allemaal helemaal in een soort. Uh, uh, uh, alleen maar in een Anton Pieck te zetten... maar juist ook die huizen dan te laten zien in hun grote context. Van, dat kan nu een bedrijventerrein zijn of een, uh, hey, een industriehaven... zoals in Danzig, waar ze uh, een keer belanden bijvoorbeeld. Ik ga nu een algemene vraag stellen. Wat is het wezenskenmerk van die Gouden Eeuw? Um, tja, um, dat is... Nou, uh, Hans Goedkoop... Uh, wijst op dynamiek. En dat lijkt me wel een. Dat is in elk geval één van de wezenskenmerken ja. van die Gouden Eeuw. Het is een periode waarin. Je zou kunnen zeggen: Nederland wordt uitgevonden. En uh, uh, ongelooflijk uh, snel veranderd. Um, heel uh, snel verstedelijkt. Uh, veel nieuwe Nederlanders er zijn. En grote migratiegolven. Enorme economische ontwikkeling. Uh, cultuur, Mensen willen hier naartoe komen voor van alles en nog wat. Um, dus ja, het is een, er gebeurt ongelooflijk veel. En werd Nederland, oftewel de, de Republiek der Zeven Provinciën... zoals Nederland toen werd genoemd, in de Gouden Eeuw beschouwd als een, als een supermacht? Ja, um, dat is dus een van de wonderbaarlijke verschijnselen... is dat dat piepkleine landje wat eigenlijk een beetje in opstand komt... tegen de machtigste vorst van Europa... op een of andere manier die oorlog wint... en bovendien een hele grote Spanje. speler wordt. Ja. Ja. Ja. En ze worden dan echt met, met vol trots aangekeken. Ja, nou ook met veel jaloezie op en duur. En, en, en zaggerijn mensen vinden dat natuurlijk... De rest van Europa vindt dat niet altijd leuk. En dat um, komt niet alleen door de capaciteit van het leger, maar vooral door de economische... Nee, dat komt door de, ja, door de economische kracht en door de vloot. En er wordt, Nederland bes, bedrijft agressieve handelspolitiek in de 17e eeuw. Terug naar de mentaliteit van de VOC, wordt wel eens gezegd. Nou ja, dat, is, uh, uh, dat is, was ook het startpunt voor de serie. Als ik het goed begrijp, voor Hans Goedkoop. Uh, die opmerking. Daar kun je natuurlijk gemengde gevoelens bij hebben. Want de VOC gaat ook over een aantal dingen waar die balken en vast niet benoemde. Hè, ja. de, of niet bedoelde. Uh, slavenhandel, uh, uh, uh, massamoord, noem maar wat van die dingen. Maar het gaat natuurlijk ook over uh, een enorme ondernemingszin. en uh, de wereld over willen. en. Uh, ja, Bereid zijn grenzen te verleggen. Even over die verstedelijking van, uh, van dat kleine staatje. Amsterdam was in de 16e eeuw nog een provinciestadje. Ja. En een eeuw later de belangrijkste stad van het land. Hoe kan het dat dat in een eeuw tijd veranderd is? Dat komt eigenlijk vooral omdat de, uh, de grote concurrenten van uh, Amsterdam en die andere Hollandse steden. die lagen in Brabant en Vlaanderen. En Brabant en Vlaanderen waren door de opstand uh, en de oorlog tegen Spanje. hadden die een flinke klap gekregen. En Antwerpen werd uh, tot uh, laat in de 18e eeuw gewoon geblokkeerd door de Republiek. Dus door de Spanjaarden dus ja, nou, ja, nee, nee, nee, nee. en daarna door de Republiek? En daarna door de Republiek. Dus de Nederlanders hielden dat ook graag zo, want daar kon Amsterdam groot van worden. Ja, dus die schelde werd weer, die, die was al een tijdje afgesloten door die Spanjaarden... het beleg van Antwerpen en daarna is, hebben de Nederlanders dat gewoon... Ja, de, nou, de Nederlanders hebben, hebben ja, geprobeerd om te, te voorkomen... dat Antwerpen weer een groot centrum van wereldhandel zou worden... zoals het geweest was voor de 80-jarige Oorlog. En er kwamen natuurlijk ongelooflijk veel migranten hier naartoe. Waar, ja. komen die, waar kwamen die vandaan? Nou, vooral ook uit Brabant en Vlaanderen. Want toen de Spanjaarden dat terugveroverden... kregen de mensen die protestant waren de keus van je mag uh, vertrekken... Um, of hier blijven, maar dan moet je katholiek worden. En er zijn er erg veel mensen weggegaan. En werd daardoor Amsterdam wat multicultureler? Amsterdam werd enorm multicultureel daarvan. Die kreeg een grote invloed van zuiderlingen. En dat gold toch wel eens een heel ander soort mensen. Maar ook van Denen en Nooren en Duitsers en Engelsen en Schotten en noem maar op. En dus Joden uiteindelijk. Ge ge is geëxplodeerd. is geëxplodeerd. Meer dan de helft van de bevolking was... Uh, een beetje zoals Londen nu, hè. Van de, meer dan de helft van de bevolking is uh, buiten het uh, eigen land geboren. En er is ook veel rijkdom vergaan in die, in die periode. En dat deelde natuurlijk niet iedereen ermee, daar deelde zeker niet iedereen in mee. Hoewel de republiek relatief, uh, uh, ook de gewone mensen relatief, uh, uh, meeprofiteerde ervan. Uh, en uh, ja, mensen gingen hier niet dood van de honger. Uh, hoewel er ook, he, het, het is er ook één aflevering over de lotgevallen van arme mensen. Dat valt niet mee. Ja, uh, maar er waren dus grote verschillen tussen arm en rijk. Natuurlijk. Maar je, je enorm, groot, eten maar eten enorm groot, maar niet zo groot als in de rest van de wereld op dat moment. Veel van die nieuwe rijkdom waren inkomsten uit de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kun je zeggen zonder die VOC geen Gouden Eeuw? Mm, dat, daar zijn de geleerden het niet over eens. Maar het heeft een enorme bijdrage geleverd. U bent geleverd. geleerde, wat vindt u? Um, Ik zeg nou bij u. Nou, de voorwaarden. Uh, de voorwa laten we zeggen: het, uh, uh, er was al heel veel. Je zou kunnen zeggen: de VOC kon alleen maar gebeuren, omdat er al met andere middelen heel veel geld verdiend was. Dus er was al heel veel geld verdiend door te handelen op de Oostzee en graan te vervoeren. Veel minder exotisch en romantisch dan naar, de, eh, dan naar Azië. En met het kapitaal wat daar verdiend was, kon worden belegd in hele dure reizen om eh, spannende nieuwe projecten te gaan verzinnen. Maar de VOC is wel heel innovatief, want het wordt een ontzettend groot bedrijf voor die tijd. Met, en ze handelen in aandelen, niet te vergeten. Hè. Dus de aandelenhandel begint eigenlijk in de 17e eeuw in de Republiek. En hoe was het politiek bestuur in die tijd? Ja, dat is het raar is terwijl die economie nou zo modern is en voor het strevend, is dat bestuur eigenlijk ontzettend achterlijk, gedecentraliseerd. Uh, Den Haag, hè, de Staten-Generaal, die zijn maar voor heel weinig dingen verantwoordelijk. Er, zijn, er is niet eens één wet in Nederland in de 17e eeuw. Uh, je zou kunnen zeggen, het is wel zo dat de handelaren in de steden, die hebben veel te zeggen en die kunnen daardoor ook het buitenlands beleid van de republiek bepalen, dus het is He, wat er ook gebeurt, de handel komt eerst. En, en ze zitten ook wel redelijk dicht bij de burgers, maar er is natuurlijk geen sprake van democratie. Maar er is ook weinig sprake van centrale sturing. Dus het is heel stroperig. Iedereen moet altijd terug naar zijn eigen landje of zijn eigen stadje om te overleggen. Dus je kunt, zeg maar als buitenlands, als er een ambassadeur hier zegt Nederland, waarom doe je iets? Dan zeggen ze, ja, sorry, edam ligt dwars. Het kan niet doorgaan. Dat Kennelijk doen zonder politieke, goede politieke bestuurders. Nou, er zijn dus hele goede bestuurders... maar het is niet wat je noemt een gecentraliseerd modern bestuur. Dus ja. het lijkt helemaal niet op onze staat. Maar dat was waarschijnlijk ook niet nodig dan. Gezien het feit dat die rijkdom toch maar doorging. Ja, het raar is, veel buitenlandse waarnemers zeiden toch... van neem nou toch eens een koning, dan wordt het een beetje ordelijk. En hoe werkt het nou toch eigenlijk bij jullie? Maar het, het werkte op een of andere manier... heel veel duwen en trekken en, en, en polderen... Eh, werkte het op een of andere manier de meeste tijd wel. Dus toen is dat polder ontstaan. Dat polderen um, was helemaal karakteristiek... voor de bestuursstructuur van die republiek. Ze deden dat wel al een poosje. Um, maar dat zeg maar, de hele staat werd aangestuurd via het poldermodel... dat was nieuw. We waren niet alleen steenrijk in die Gouden Eeuw... ook voor kunst en cultuur was het uh, een bloeiperiode. Ongelooflijk, ja. In hoeverre was dat te danken aan die vluchtelingenstroom uit België? Dat is ook een enorme grote... Um, dat levert daar een enorme bijdrage aan. Want ja, ook... Uh, mensen die niet weg wilden vanwege geloofsredenen uit de zuidelijke Nederland. Het was nog geen België, het hoorde eigenlijk gewoon bij de alle Noord- en Zuid-hoorden bij elkaar. Maar ook die mensen die niet weg wilden voor het geloof, ja, die, uh, daar viel uh, een poos lang weinig te verdienen. Dus er zijn ook allerlei mensen gewoon gegaan naar de plek ja, waar het geld te vinden was. En dat was onder andere in de Republiek. Ja, was hier vrijheid? Dat hangt een beetje vanaf waarvoor. Er was, er was vrijheid van geweten, dus je kon niet van je bed worden gelicht... om uh, uh, tot de orde te worden geroepen over wat je allemaal dacht of geloofde. Dat was al heel wat in die periode. Het was niet zo dat er totale vrijheid van godsdienst was... Die was er eigenlijk, het was een beetje zoals nu met het softdruksysteem. He, je, mocht het, uh, uh, je mocht niet zeggen dat je een uh, andere kerk had. Het moest een beetje achter gesloten deuren. Uh, je zette koffieshop op de deur bij wijze van spreken. Um, iedereen wist dat het er was. Maar het was niet officieel erkend. En je mocht het ook niet op grote schaal verspreiden. En als de overheid er genoeg van had, nou, dan uh, gooiden ze de zaak weer dicht. Stel, er zou zo'n tijdmachine worden uitgevonden. Van, ja. Bekend van Susken en Whisky. Ja. Zou je dat een jaar lang in die Gouden Eeuw willen wonen? Ja, dat zou ik beroep wel moeten willen, maar um, ik weet niet of ik het lang zou uh, volhouden. Want ik denk dat wij, dat wij uh, heel raar gevonden zouden worden. En ja, vrouwelijke geleerden in de 17e eeuw, daar waren er maar weinig van. Dank Judith Polman, hoogleraar in de geschiedenis en cultuur van de 17e eeuw. En de eerste aflevering van die serie over de Gouden Eeuw... die is morgen te zien op Nederland 2 om vijf voor half negen. En daar zit je in. Zometeen nog een nieuwe penis voor een zwerfkind in Bangladesh. Daar hoort u meer over van de wereld ontvangen. Na het nieuws met Jan van der Putten: Radio 1, het NOS-journaal. Vervoerder Arriva kampt vandaag met opstartproblemen. Gisteren heeft Arriva in delen van het land het bus- en treinvervoer overgenomen. Maar tijdens de eerste ochtendspits blijkt dat nog niet vlekkeloos te gaan. Bussen zouden niet komen opdagen of overvol zijn. En ook ontbreekt goede reisinformatie bij Arriva.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 Tot 12 uur nog de kankergevoeligheid van ons dagelijks menu en favoriete en irritante reclames. Hold on, I'm coming, Sam and Dave. Dan well, Coming Sam en Dave, natuurlijk uh, uitermate bekend in de jaren 60, uh, ook bekend van dat uh, duo is Soul Man. Wist u hè? Vara. De, de wereldontvanger. Willem Frank den goedemorgen. Je komt vandaag met een paar onderwerpen. Het eerste. Ja, eerst naar Bangladesh. Je hebt ongetwijfeld de film Slamdog Miljonair gezien. Ja. Daarin uh, wordt een zwerfkind blind gemaakt door een, uh, door een bedelaarsbende. Uh, want een blind kind haalt meer geld binnen als, als bedelaar. Die, die film die speelt zich, zoals je weet, uh, af in India. Maar ook in Bangladesh zijn zulke bendes actief. Zij ontvoeren straatkinderen, die, die, die verminken ze dan. En daarna worden ze als bedelaars aan het werk gezet. Nou, dat had ook de zevenjarige Okhoi kunnen overkomen. Hij werd in een sloppenwijk van de hoofdstad Dhaka... vlakbij zijn huis werd hij gegrepen door vier man. Hij verzet zich hevig en zijn vader vertelt hoe hij zijn zoon daarna meer dood dan levend aantrof. Uh, uh, uh, blood... Maar nou, Zijn vader vertelt dus dat die mannen die hadden, Okoy, zijn zoontje dus vreselijk toegetakeld hadden. Ze hadden zijn hoofd ingeslagen met een steen, zijn keel en zijn buik waren opengesneden. En ze hadden ook nog eens zijn penis afgehakt. Nou, dat vertelde zijn vader in een reportage van CNN in het kader van het CNN Freedom Project. Daarmee wil die zender aandacht vragen voor vele vormen van slavernij die over de hele wereld nog bestaan. En heeft dat jongetje die, die aanslag overleefd? Ja, want zijn vader die was er nog op tijd bij. Hij wist uh, Okoy uh, in, in het ziekenhuis te krijgen. En die artsen daar vonden het een wonder dat het jongetje de aanval uiteindelijk heeft overleefd. En de daders? Nou, die, daar werd in eerste instantie niet zo heel hard naar gezocht. Uh, kijk, iemand uh, te dwingen om te gaan belen, dat levert in Bangladesh wel een gevangenisstraf op. Dan kun je drie, voorjaar, drie jaar uh, kun je daarvoor de bak in. Maar die wet, die wordt niet gehandhaafd. Het was. Uh, toen een bekende uh, uh, Bangladesse uh, uh, mensenrechtenadvocaat die ging zich daarmee bemoeien. Uh, toen kwam de zaak aan het rollen. Het kwam op tv en het leidde tot heel veel ophef. En uiteindelijk zijn de daders, die bendeleiders, die zijn uh, toch gearresteerd. En die kleine Okoy, die is uh, de kroongetuige in deze zaak. en Daarom is zijn familie ter bescherming naar een politiecompound verhuisd. En hoe gaat het nu met de jongen? Nou, Hij is er weer aardig bovenop gekomen, maar uh, ja, zijn penis die kon door de arts in Bangladesh niet meer gered worden. Zij hadden de, de kennis niet. Het nou, dat, dat verhaal van Okoy dat was zo aangrijpend dat Aram Kovacs, een Amerikaanse softwareontwikkelaar... die nam contact op met CNN. Hij wilde dat jongetje heel graag helpen. Hij zette een hulpactie uh, zette hij op gang. Nou, uh, van het een kwam het ander. Het gebeurde dat uh, Okoy onlangs in Baltimore... in Amerika door een team van de beste specialisten in de wereld... werd geopereerd. Onder wie kinderchirurg John Gearheart... So we have some wonderful news. After we took all the scar tissue away and after we took all the skin away, we actually found that there was a reasonable amount of penis down submerged under the skin, under the scar that's usable. Ja, die chirurg die legt uit, hè, er is goed nieuws. Hij zegt ja, de, eigenlijk, uh, hij legt uit als een soort van, um, een, die penis is een boom met wortels. Hè, uh, en de wortels zitten dan onder in de buik Nou, die chirurg vond daarbij Okoy genoeg weefsel om er een nieuwe penis van te maken. En na een operatie van tien uur heeft het jongetje weer een penis die helemaal functioneert. En ook nog eens met hem mee zal groeien. En Okoy zelf heeft grote toekomstplannen. Ja, mijn man is dokter. Dokter, ja, eerst wil hij naar school en eh, daarna, als dat klaar is, wil hij dokter worden om arme mensen te kunnen redden. Onderwerp 2. Ja, in Duitsland werd afgelopen week een enigszins bizarre rechtszaak gevoerd over een bijzonder biermerk. En het gaat om dit bier. Only Dove fills your Q-zone with pure beer goodness. So drink up and up and up. Duff beer. Ja, duff beer. Je zou het kunnen kennen als het favoriete bier van Homer, de paterfamilias. Uit de bekende tekenfilmserie The Simpsons. Mmm, beer. Well, beer, we've had some great times. You put the beer in the coconut and drink it all up. You put the beer in the coconut and throw the can away. Homer! You throw the can away. Ja, door zijn enorme bierconsumptie raakt Homer meer dan eens in grote problemen en stoppen met drinken. Nou, dat heeft hij wel eens geprobeerd door de jaren heen, maar telkens was de verleiding ontzettend groot. Want reclames voor Duff bier zijn overal te zien in de Simpsons. Even voor de zekerheid, dat Duff bier bestaat er op te maken in Amerika? Nee, nee, dit bestaat niet. Het Is een bedenksel van Matt Greening. Hij is het creatieve brein achter de Simpsons en hij heeft Duff bier juist bedacht. Ja, als een kritiek op goedkoop en slecht bier. Het zou een verwijzing zijn naar Budweiser Beer, het bier, het eh, badbier dat in Amerika zo alom aanwezig is. En dat bier uit die cartoon is dus nu onderwerp van een rechtszaak in Duitsland. In Duitsland, want in 2007 wordt dafbier in Duitsland echt geproduceerd door de Eschweger Kloosterbrouwerij. En dat bier dat zit in nou, de herkenbare flesjes en blikjes die ook Homer zomaar uit, uh, uit de koelkasten kan trekken. Precies hetzelfde logo ook. Nou, afgelopen weekend diende er een rechtszaak bij het uh, Duitse Federale Hof van Justitie. Die zaak was aangespannen door die uh, kloosterbrouwerij uit Eschweger tegen een andere Duitse bierbrouwer. Want die andere bierbrouwer maakt ook dafbier. Bier, maar dan met een compleet ander logoontwerp dan in de uh, serie voorkomt. Nou, en daarom vindt de brouwer uit Eschwege dat de concurrent geen recht heeft... om het imitatie Simpson-bier te produceren. En laten de makers van de Simpsons het zomaar gebeuren... dat die Duitsers met DAF-bier in, in de haal gaan? Uh, nee, uh, de, zeker niet, omdat ook veel uh, kinderen naar de Simpsons kijken... wordt DAF juist in de Simpsons uh, gebruikt om alcoholgebruik te ontmoedigen. Er komt uh, nooit iets goeds van eigenlijk, van dat, uh, van dat drinken van Homer. En de producent van de serie Fox probeert over de hele wereld te voorkomen... dat DAF Duffbier op de markt wordt gebracht in Duitsland dus nog, nog zonder succes en de zaak Fox versus de Kloosterbrouwerij ligt nu bij het Europese Hof. Fox, dat is de producent. <laughs> de producent van de The Simpsons en tot het Hof met een uitspraak komt blijft het Duitse Duffbier vloeien en blijft ook in veel Europese landen gewoon te koop. En je weet geniet maar drink met maten. Hey Barney, I think you've had enough. Are you crazy? We still haven't tried Raspberry Duff, Lady Duff, Carter Control Duff. Oh. Willem Frank den Oud, dankjewel. Graag tot de volgende keer. De Gids. Groente en fruit kunnen kanker voorkomen... en andere voedingsstoffen vergroten juist het risico op de gevreesde ziekte. Althans, als je al die wetenschappelijke onderzoeken moet geloven. Twee Amerikaanse onderzoekers hebben de wetenschappelijke literatuur... over dit onderwerp onder de loep gelegd. En hun conclusie? Een verband tussen voeding en kanker... wordt niet onomstotelijk aangetoond. Hoe zit het dan? Daar praat ik over met hoogleraar, voedingsleer Martijn Katan. Hij zit in een studio in Amsterdam. Meneer Katan, goedemorgen. Goedemorgen. Voor we dat uh, Amerikaanse onderzoek even onder de loep gaan nemen... wil ik u eerst een menu voorleggen. En dan moet u als het kan per ingrediënt aangeven of het kanker tegengaat of juist bevordert. Bent u er klaar voor? Ja hoor. Ik heb het volgende minuutje voor u uitgekozen. Vlaamse runderstoof met zelfgebakken friet en wortelsalade. Ik begin met de stoof. Ik maak het van runderlappen, runderriplappen. Is dat goed of is het een slechte vleeskeuze? Uh, nou, mensen die iedere dag uh, vlees eten bij het warme eten... en ook nog eens op brood, hè, worst en ham... die lijken wel meer darmkanker te krijgen dan vegetariërs. Uh, dat gaat niet over één keertje, hoor. Dat gaat over tientallen jaren vlees eten. En als je het vergelijkt met sigaretten roken... stelt het nog steeds niks voor, want uh, dat effect op kanker is veel groter. Maar er is wel een effect... Dus niet elke dag, maar zo eens in de tijd kan ik een, een, een runderstoofpot maken? Ja hoor, flexitarier, dat is een mooi principe. Soms vlees, soms vis, soms kip en soms uh, bonen. En dan praat ik het in een lekkere vette roomboter. Is mijn leven dan al langzamerhand in gevaar? Ja, dat lekkere, dat is een probleem. Hè? Uh, iedere dag lekker eten en, en dan weinig bewegen, want dat komt er ook niet van. Dan word je dik en zo'n dikke buik, die veroorzaakt bij sommige mensen kanker. Uh, alweer, uh, dan praat je over... Tientallen jaren kanker, dat krijg je pas als je oud wordt. Maar op den duur krijgen slanke mensen minder kanker dan dikke mensen. Nou, kruiden, ik het met knoflook, met tijm en lorieën... dan ga ik zeker de gezonde kant op, of niet? Nee, dat, dat is wel goed om het lekker te maken... en dan hoef je geen zout erin te gooien... maar tegen kanker doet dat, doet dat vermoedelijk niks. Maar het is ook niet schadelijk? Nee, helemaal niet. Het is heel goed, dan, dan heb je niet zoveel zout nodig... en bovendien smaakt het dan beter? Ja, dan wordt het weer lekkerder, wil ik zeggen. Ik stoof het vlees in donker bier... Want dat doen die Vlamingen altijd, valt daar nog iets zin in over te zeggen. Uh, ja, dan praten we over alcohol. Hè? Uh, bij dat stoven gaat die alcohol er natuurlijk uit. Die verdampt. Maar ik neem aan dat u ook een glaasje wijn of een flesje wijn... Uh, bij die uh, Vlaamse maaltijd neemt. Staat er wel bij bij het recept, maar of ik het doe eens een tweede? natuurlijk. Uh, oh, uh, nee, nee u natuurlijk niet. Maar je ik, hebt ik mensen die nemen af. daar een paar glazen wijn bij. Uh, ook alweer één keertje, dat uh, heeft niet zo'n effect. Maar uh, veel drinken, dat is uh, dé oorzaak van uh, mondkanker en van keelkanker. Vooral als je ook nog rookt. Die zijn vrij zeldzaam. Maar de mensen die dat krijgen, die hebben meestal veel gedronken... en vaak daarbij gerookt. En dan wat voor meer mensen belangrijk is... Eh, alcohol vergroot een beetje de kans op borstkanker bij vrouwen. Niet heel veel, maar het heeft wel een effect. Zelfs één glas per dag, als je dat als gewoonte ieder jaar, iedere dag eh, jarenlang doet. Eh, je kan maar een paar dingen doen als vrouw... om je risico op borstkanker te verlagen. En niet drinken is er daar één van. Ik eet er friet bij. Lekker op hoge temperatuur. In olijfolie gefrituurd, hè? dus geen dierlijke vetten. Gezond. Ja, ik weet niet hoe hoog u die, die frituurpan opdraait. Uh, ik heb geen idee. Uh, boven de 180, dan wordt het een beetje heet. Ja, ik vraag me af of u echt zelf iedere dag aan de frituur staat, maar vooruit. <laughs> uh, u wel? Uh, ik ook niet. Nee, nee frituren, dat, uh, ik heb geen frituurpan meer. Nee, nee. Ik, ik ben er niet zo gek Maar op. goed, je moet hem niet te hoog zetten? Of juist je wel. moet hem niet te hoog zetten. En je krijgt natuurlijk, uh, dat is lekker, uh, friet. Vooral als je het zelf friet duurt, En dan ga je een hoop eten. En dan word je weer dik. Maar dat hebben we al gehad. Maar... Um... Er uh, maar ik komen doe verder voor olijfolie. geen schadelijke stoffen bij vrij. Dat is wel eens gedacht, maar dat loopt echt wel los. Dus je, zolang je het een beetje op een fatsoenlijke temperatuur doet... Uh, is dat geen, geen bron van zorg. Geen dierenvet, maar ik doe er olijfolie bij. Scheelt dat nog? Nee, die, die, die vermoedens over bakken... dat ging over stoffen die in de friet zouden ontstaan... of dat het vetstuk gaat. Maar dat is een beetje theoretisch. Dat, uh, dat is intussen achterhaald. Dus uh, geen zorg daarop. En dan wat mayonaise en ketchup voor de kinderen? Mag dat? Nou, als je, op die, als je op die potten kijkt, op die flessen, daar staat zo'n etiket op... en daar staan E-nummers op. Ja. En uh, een hoop mensen zijn daar heel erg bezorgd over. Die zeggen, oeh, E-zoveel en oh, zoveel daar krijg je allemaal kanker van. Nou, dat is dus niet waar. Die stoffen die krijgen zo'n E-nummer pas als ze een heel zwaar examen hebben afgelegd... bij commissies van deskundigen. En zodra er ook maar een vermoeden is dat je daar iets van krijgt... dan uh, worden die verboden. Dus... Die zorgen over één nummers, dat is uh, niet terecht. Nou, als betaalde zijn veel mensen bang van, toch? Ja, dat weet ik. En uh, dat is tegen alle wetenschap in. En wetenschappers die schudden daar dan het wijze hoofd over. En dan zeggen die mensen weer: jullie zijn omgekocht. Uh, waar we ook niet altijd uh, nee op kunnen zeggen, want er wordt veel geld van de industrie in de wetenschap gestopt. Maar uh, alles wat ik gezien heb over aspartaam, dat zegt... Ja, in de hoeveelheden waarin dat in eten zit... Uh, hoef je je daar nou echt geen zorgen over te maken. En dan nog iets heel gezonds erbij, wortelsalade. Ik heb namelijk ooit gelezen dat wortel goed zou zijn tegen kanker. Ja, veel groente eten, dat lijkt inderdaad wat te helpen... tegen uh, je kans om kanker te krijgen... En uh, een jaar of dertig geleden, toen dacht men dat dat kwam door caroteen. Dat is die oranje stof in worteltjes. Die, maar die zit niet alleen in worteltjes, ook in broccoli en sla. Die zit in alle groenten. Ja. En toen uh, gingen we dus fabrikanten capsules maken... met heel veel van die caroteen erin. En dat is grondig getest wat dat doet op kanker. En o oh jee, de kans op kanker ging van omhoog. Dus uh, geen zorgen over die wortelsalade, hoor. Daar, daar zit niet zoveel in. Maar met die capsules en die pillen en die supplementen... daar moet je mee uitkijken. Zelfs als daarop staat puur plantaardig... moet je daar toch nog ja, heel terughoudend mee zijn. Dus alles met mate en flexibel. Ja, en geen pillen. Nog even naar die Amerikaanse onderzoekers. Zij hebben dus vastgesteld dat er een verband tussen voeding en kanker... dat dat niet onomstotelijk aangetoond kan worden. En die onderzoekers die zijn net als ik uitgegaan van recepten. En die keken naar wat er over die ingrediënten in de wetenschap is geschreven. En wat hun toen opviel... Als er een link werd gevonden met kanker, dan werd dat breed uitgemeten. En was die link er niet, dan werd het een beetje weggemoffeld. Kent u dat? Nou, he, kijk, je moet wetenschappelijk onderzoek zien... als een soort van, van opsporing verzocht. Weet u wel, dan wordt er gevraagd... wie heeft zaterdagnacht deze blauwe Volvo gezien? En dan komen er duizend telefoontjes binnen... van mensen die denken dat ze wat gezien hebben. En daar zijn er dan 900 van die duizend... Zijn dan echt onbruikbaar. Ja. En die andere honderd die, die kloppen ook niet helemaal... maar toch weet de politie daaruit vaak iets te destilleren en, en soms kunnen ze daar een moord mee oplossen. En zo gaat het in de wetenschap eigenlijk ook. Je zit te zoeken in het donker, hè? je stuurt publicaties de wereld in... als je denkt dat je iets gevonden hebt. Achteraf zijn die meestal onbruikbaar, maar na een jaar of 10, 20... blijkt toch dat er hier en daar wel, wel goud tussen het stof zit. Ja, en die onderzoekers die, uh, uh, benadrukken natuurlijk... de interessante dingen die ze vinden. Die zeggen niet van, oh, luister eens naar mij, ik, uh, ik heb niks gevonden. Interessant, hè? <laughs> En wilt u zeggen dat u een conclusie deelt dat een verband tussen voeding en kanker in feite niet keihard valt aan te tonen? Nee, dat is, dat is absoluut niet waar. Alcohol dat vergroot echt je risico op kanker, op kanker van de mond en op borstkanker. Vetzucht vergroot je risico op kanker, bijvoorbeeld van de baarmoeder. Uh, en uh, ook al is dat niet dezelfde uh, grote aantal als bij sigaretten, uh, dat is reëel. Nou, dan vlees Er zijn aanwijzing dat veel vlees eten niet goed is... en dat veel groente eten juist wel goed is, is niet 100% bewezen. Dus dan kun je zeggen, nou, uh, he, ik trek me er niks van aan. Je kan ook het zekere voor het onzekere nemen en zeggen... ik neem vanavond de capucijners in plaats van koteletten. Ja, dat is een beetje een persoonlijke keuze. Ik ga vanavond naar de capucijners. Heel goed. Met spek. <laughs> Kleine stukjes. <laughs> Professor Martijn Kartan, hoogleraar voedingsleer... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En is knoflook levensverlengend of niet? Uh, nee hoor, maar wel heel lekker. Dank u. Wat zijn de leukste en wat zijn de meest irritante reclamespots van het jaar? Er kan weer gestemd worden voor die gouden en De Lode Leeuw, die eind van deze maand worden uitgereikt. En onze eigen reclamegouro, Charles Bormans... neemt alvast een voorschot met zijn eigen voorkeuren. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Is het een mooie oogst dit jaar? Ja, ik vind het wel uh, wederom een mooie oogst. Uh, kijk, het belang van televisie neem misschien wat af als reclame-medium... in die zin dat je steeds meer concurrentie krijgt van bijvoorbeeld online media. Maar televisie is natuurlijk nog steeds het belangrijkste reclame-medium... om veel mensen te bereiken. En ik denk dat het interessante van de gouden Lookie is... dat het ons vertelt welke reclame door het publiek wordt gewaardeerd. Dus het is een echte publieksprijs. En die waardering van het publiek is belangrijk. Want de televisiecommercial moet natuurlijk een goed gevoel creëren bij het publiek. En waar wil je mee beginnen? Met de beste of met de slechtste reclame? Nou, we beginnen, laten we maar beginnen met de, met de irritantste. Met de met slechte spul. Jouw ja, selectie. ja selectie. nummer mee. Nummer drie. Ja, dat is een commercial die met name bekend staat vanwege een afschuwelijk geschreeuw. Uh, uh, het geluid bij televisiecommercers staat ook vaak automatisch al erg hard, dus het wordt nog veel harder dat geschreeuw. En ik vind daarnaast dat je deze commercial een paar keer moet zien om hem überhaupt te begrijpen: specsavers. Was nou maar naar specievers gegaan? Ah, Te veel nee. betaald? Ik begrijp er een zak van in ieder nee, geval. Precies. <laughs> Laten we naar nummer 2 geluisteren. Fijn. Nummer 2. Kom op nou! Ja, kom op nou! Bij Basic Fit kan je onbeperkt sporten voor maar 15,95 per maand. Ja, ja, ik vind dit soort uh, Tatjana Simits, die kan toch best acteren... maar ik vind in dit filmpje is ze wel, uh, wel heel erg slecht. Ik vind ook het plat. En ook dat, kom op nou! Het is, het is, het is, een, het is een plat commercieltje. Vind ik jammer, want ze is aan zich best een goede actrice. Wat is jouw meest irritante reclame van 2012? Nummer 1! Tolerantie. Andere meningen, culturen, gewoontes? Je staat er voor open. Dankzij tolerantie ontmoet je nieuwe mensen zodat je nog eens wat anders heet. Ja, ja. Nieuwe ritueelen ontdekt. Ja. Een leuke ja, ja, hobby ja, ja. Kijk, ja, Dit is een uh, sierencampagne van dit jaar. Uh, tolerantie, daar knapt heel Nederland van op. Ik vind het eigenlijk een hele naïef, een beetje ouderwetse campagne. Kinderlijk. Back to the 70s, back to the 80 De verrijking van de samenleving. Uh, uh, we gaan uh, eens wat anders eten, wordt er dan gezegd. Nou, als dat daarom gaat. dan ga... En klompendansen zie ik ook nog ergens gebeuren. Uh, je komt in aanraking met al dat moois dat ons land te bieden heeft. Ja, het is allemaal goed bedoeld, maar het is ook weer... het heeft bijna een soort naïef cynisme. Eh, zeker nu je dat in het verband, verband plaatst met wat er in Almere vorige week is gebeurd. Ik ga naar de top drie van de beste reclames op televisie. Waarom nummer drie? Ja, dit vind ik een ontzettend leuk commercial. De kinderen, is voor Unox, hebben een geweldig feestje. Er is een draaimolen, een gekke clown, een olifant, een luchtballon. Het kan niet op, die ouders hebben geweldig uitgepakt. En het eindigt dan met het zinnetje. Hé schatje, hoe was het? Ja, leuk, we hebben knaks gegeten. Dus hoe je een klein knakworstje tot de held van een tv commercial kunt maken. hoe was het? Ja leuk, we hebben knaks gegeven. Oh, ja lekker. prachtig, prachtig, Heb je verder nog iets gedaan? Goed, nummer twee. Nummer twee. Bob? Hm? weet je dat je eigenlijk heel erg om George Clooney lijkt? Hai, ja, dit is in de. Uh... Vind ik ook weer een ontzettend leuk commercial. Uh, ook weer met een kind in de hoofdrol. Een opmerkelijk vriendelijk, behulpzaam, complimenteus jongetje. Zet zijn vader volledig op het verkeerde been. Maar hij wil maar één ding: een McDonald's Happy Meal. Nou, dan is die afgelopen. Dan gaan ja, we naar nummer. Misschien is op één. tijd, hè? Nummer 1. Ja. Het grote moment is daar. De favoriete televisiereclame van 2012 van Charles Bormans. Waarom is het deze geworden, Charles? Nou, ik vind dit een geweldig commercial. Uh, het is, uh, heeft als titel Reborn. Het is voor Bavaria, is de commercial gemaakt. Uh, Bavaria 0.0, moeten we zeggen. Dus alcoholvrij bier. Met in de hoofdrol enfant terrible Charlie Sheen. Uh, die ook natuurlijk uh, grote alcohol- en cocaïneproblemen heeft gehad. Net zoals zijn voorganger in de vorige commercial van Bavaria. Mickey Rock. Uh, en... Uh, nou, Charlie heeft ook regelmatig allerlei rehabcentra, ontwenningsklinieken bezocht... waar hij overigens weer altijd weer heel snel uitstapte, weg bij weg ging. Geweldige commercial. Charlie Sheen wordt volledig op het verkeerde been gezet. Iedereen drinkt namelijk overdag bier. Hoe kan dat nou? Hij komt uit het rehabcentrum, Maar het gaat om Bavaria 0.0. Bier ook voor overdag. Een geweldige muziek van T-Rex. Get it on uit 1971. Alsjeblieft. Oh, we don't want to see you back here again, Charlie. Don't worry. Let's not have a drink sometime. echt een commercial, dus je moet hem gewoon zien. Nou, we zullen hem ook de komende dagen nog wel Waarom wat zien Maar beschrijf jij eens wat er gebeurt? Hij kijkt je ziet Charlie, naar dus, Die komt dus uit het rehabcentrum. Die, die rijdt in een prachtige Mercedes door Hollywood. En ziet iedereen, politieagenten, zwangere vrouwen. Alles drinkt bier. Hij komt op het feestje. Um, daar staat ook iedereen bier te drinken. Terwijl ze toch weten, ik kom uit een ontveldingskliniek. Maar dan blijkt het Bavaria 0.0 te zijn. Ja, en dan doet hij natuurlijk geweldig volk mee. mee. Overdag bier drinken is geen probleem. Charles, ik wil je nog even een persoonlijke favoriet laten horen van mijn eindredacteur, Robert Leeners. Let op. Ja. Meneer van der Kamp, u bent er nog. Ja, ja, we zijn ermee bezig hoor. Ogenblik. En ongemotiveerd personeel. Hatsenflats. Kijk voor onze slimme oplossingen voor alle mogelijke personeelsvraagstukken. <laughs> Eet zo'n leuke. En vanwege dat ene woordje. Ja, van leger, het ene woordje, het woordje Hadse Flas. Dat proberen ze natuurlijk ook te laten landen. Uh, maar deze is dus niet genomineerd voor de Gouden Lookie. Ja. Misschien voor volgend jaar. Hadse Flas. Waarom dan? Ja, Hij is niet genomineerd. Hij is te laat. Uh, het zou zijn kunnen zijn dat hij te laat is. Hadse Flas. oké. Hatseflats volgende week. Ja, tot volgende week. Vanavond op televisie. Na uitgebreide aandacht is dan nu eindelijk die teledocumentaire gesneuveld te zien... over Nederlandse soldaten die tussen 2006 en 2010 gesneuveld zijn. Nabestaanden die vertellen over het verlies van man, zoon, vader, broer. En sommige daarvan zijn boos op defensie. Een filmisch monument staat er in de papieren vara Om tien voor half negen op Nederland 2. Ik had het er onlangs nog over in dit programma. De onbemande vliegtuigjes, de drones... Panorama op BBC1 rapporteert vanuit Pakistan over de inzet van die drones. Die volgens een schatting al 3000 doden hebben gemaakt. Om half tien op BBC1. En hebt u zich altijd al afgevraagd hoe illegalen uitgezet en teruggestuurd worden? In de documentaire De terugkeercoach kunt u zien hoe coaches in België gezinnen begeleiden. Om vijf voor elf op Nederland 2. Jurgen van den Berg is terug van weg geweest. Zeker. Schiemannik ook, als ik even. Oh. Echt mooi, man, de winter daar. Ja, heerlijk. Heerlijk. Een mooie plek. Heerlijk. ook. Mooi weer. Uh, goed. Het uh, lijkt, uh, Felix, een oplossing voor de dalende advertentieinkomsten bij de kranten. Uh, we kijken naar de New York Times. Want daar schijnt het heel goed te gaan met de digitale verkoop van artikelen. En Nederlandse kranten willen dat ook gaan doen. Bijvoorbeeld de Volkskrant. We bellen zo met de hoofdredacteur. Stelling in stand.nl. Het kabinet heeft goede plannen voor de publieke omroep. Mark Adriani praat mee. Algemeen directeur van BNN. Oh. Heel erg benieuwd wat hij daar goed aan vindt. Of vindt hij het juist niet goed? Ik denk dat hij er wel wat op aan te merken heeft. Surf naar degids.fm. Laat jij je baat staan? Ja. Drama, theater en hoorspel. Elke werkdag om kwart voor één s'nachts. Een half jaar lang Hollandse misdaad op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.